ontmoet met het NOS journaal. Het Nationaal Cybersecurity Centrum adviseert de Rijksoverheid dringend Citrix software uit te zetten vanwege een beveiligingslek. Volgens het veiligheidscentrum zouden ook essentiële organisaties in onder meer de energievoorziening en de telecom de software om op afstand in te loggen beter kunnen uitschakelen. Onder meer Schiphol, de Tweede Kamer en gemeenten deden dat al. De Britse regering wil het geplande vertrek uit de Europese Unie op 31 januari die dag in Londen vieren met lichtshows, wapperende vlaggen en een speciale brexitmunt. Ook wordt er een aftelklok geprojecteerd op de amswoning van premier Johnson en zal hij een toespraak houden. Blijkt uit de plannen die de regering voor de dag van de brexit bekend heeft gemaakt.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 Volgens onderwijsvakbond AOB is er veel animo... voor de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. Met nog twee weken te gaan hebben tot nu toe... meer dan 2200 scholen laten weten dat ze die dagen dicht blijven... om te demonstreren voor meer salaris en minder werkdruk. In de eerste eredivisiewedstrijd van het jaar... heeft PEC Zwolle thuis niet weten te winnen. De Zwolle speelden met 3-3 gelijk tegen Utrecht. Bij Utrecht debuteerde oud-PSV-doelman Jeroen Zoet. Het weer wisselend bewolkt, vanuit het westen trekken felle buien over. Het koelt af tot ongeveer 3 graden. Overdag af en toe zon, maar in het noordoosten ook kans op buien. En het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. ZANG Yeah, all the stars. I mean, the stars are beautiful tonight. a superstar, that is what you are.